5 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Doden en gewonden bij betogingen in Libië. Celstraffen voor kooktransport via KLM-catering. En partij voor de dieren eist deelname aan NOS-verkiezingsdebat. In Tripoli zijn doden en gewonden gevallen bij nieuwe demonstraties tegen de Libische leider Gaddafi. Militairen openden het vuur op betogers. Hoeveel mensen omkwamen is nog onduidelijk, maar ooggetuigen hebben het over zeker vijf doden. Demonstranten in de oostelijke wijken van Tripoli hebben zich inmiddels teruggetrokken, omdat er gericht op ze werd geschoten. In steden waar Gaddafi de macht kwijt is, betuigden duizenden betogers hun steun aan de demonstranten in Tripoli. Een van Gaddafi's zonen heeft tegen een Turkse nieuwszender gezegd... dat zijn vader nooit oliebronnen in brand zal steken. Hij verwees daarmee naar de afgezette Iraakse president Saddam Hussein... die aan het eind van de Golfoorlog in 1991 oliebronnen aanstak. Intussen zijn nog meer Libische diplomaten in het buitenland opgestapt. De delegaties bij de Arabische Liga en de mensenrechtenorganisatie van de VN in Genève... hebben besloten Gaddafi niet langer te steunen.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 En in Libië zijn ook tienduizenden bouwvakkers uit Bangladesh achtergelaten door hun opdrachtgevers. Veel Bengalen wonen in verlaten fabrieken en dat is erg gevaarlijk. Bijna 40 bouwvakkers zouden zijn omgekomen toen onbekenden zo'n fabriek aanvielen. Ook tienduizenden andere buitenlanders zitten vast in Libië. Onder meer Turken en Chinezen proberen massaal over zee weg te komen. Wat niet lukt door het ruige weer.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 De politie van Beverwijk heeft in een pand aan de Zuiderkade een hennepplantage opgerold. Er werden 1500 planten en 35.000 hennepstekken weggehaald. Volgens de politie had de kwekerij een omzet. Zes verdachten zijn aangehouden onder wie de huurder van het pand. Ze hadden met de elektrometer geknoeid om stroom af te tappen. Waardoor volgens energiebedrijf Liander een brandgevaarlijke situatie was ontstaan.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Vanwege de voorjaarsvakantie zitten minder drukke spits. 21 files, bij elkaar opgeteld 82 kilometer. De meeste files staan in de regio Utrecht. Verder nog een paar opvallende files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. 7 kilometer langzaam rijden tussen Twello en Badmen... omdat er een vrachtwagen stilstaat. En vanwege de spoedreparatie, file rijdt op de A59 Siedeksee richting Os. Daar staat voor het knooppunt Empel 4 kilometer... en daar is de rechterreis ook afgesloten.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 Een hele goede middag. Het is vrijdag 25 februari. Het is een historische dag. Ooit was het de dag waarop in Amsterdam in 1941 de februari staking uitbrak. Vandaag is het de dag van de opstand in Libië. En niet alleen in Libië, maar in het hele Midden-Oosten. We maken de balans op. Vrijdag en er wordt weer heftig gedemonstreerd tegen Gaddafi. Dat gebeurt vooral in het westen van het land. In het oosten, waar de opstand begon, is de rust redelijk teruggekeerd. Maar er is de afgelopen dagen zwaar gevochten. In Benghazi is onze correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. En hij sprak daar met Human Rights Watch... die nu onderzoeken wat er allemaal gebeurd is en wie de schuldig is. Door een zwart trappenhuis met de mensen van Human Rights wordt uh, het gebouw van het Hooggerechtshof binnen. Nou, het gebouw is helemaal uitgebrand en uh, toch weer een beetje schoongemaakt, zodat er uh, overgangscomité ook hier kan zitten. Ja, we were contacted by the U.S. government yesterday. They want to have some phone numbers of the people to contact, because they only have Gaddafi's number and stay for Gaddafi. <laughs> en Peter Boukas van Human Rights Watch legt uit dat. Uh, het Witte Huis hem gisteren gebeld heeft met de vraag... of hij hier nummers kan regelen van uh, het revolutionair comité. Uh, onder andere mevrouw is dat, een, een, een, een advocaat. Die samen met haar zus trouwens hier een belangrijke stem in het geheel heeft. Uh, en Peter zegt nog... Uh, ja, het Witte Huis had eigenlijk alleen maar het nummer van Gaddafi. Dus ja, ze moeten op zoek naar nieuwe nummers in het nieuwe Libië. Mijn baan is om uh, ja, misdaden tegen de menselijkheid uh, te documenteren... Human Rights Watch. Uh, Nou Peter, uh, terwijl het revolutionair comité uh, de huurlingen gaat regelen, hè, dat u die kunt zien, waarom wilt u hen zo graag spreken? Wij zouden graag weten van welke landen ze, ze gekomen zijn en ook uh, hoe dat ze hier gekomen zijn. Want we weten dat Gaddafi met veel um, rebel groups in Afrika gewerkt heeft, heeft hun betaald, heeft hun geweren gegeven. Vooral in Chad en in Darfur. En... Hoe lang bent u in het land nu? Wij zijn nog maar drie dagen hier. Ja. Wat heeft u nu aan, aan, aan misdaden gezien, van welke kant dan ook? Wel, er zijn zeker veel misdaden geweest van de kant van Gaddafi, van het government. Uh, er zijn honderden mensen gestorven in Benghazi alleen. Uh, er zijn mensen geëxecuteerd. Geweest. Maar wat dat we zien aan de andere kant... is dat het gedrag van de protesters zeer um, beschaafd is. Ja. En we hebben geen looting gezien. Um, geen plunderen. geen plundering. Geen uh, revenge. Die misdaden vanuit de Gaddafi-kant. Als ik hier mensen interview, zeggen ze bijna allemaal... soms ingefluisterd door anderen, dat hebben de huurlingen gedaan. Hebben alleen de huurlingen dat gedaan of zijn de mensen hier op, in Benghazi op straat ook gewoon de andere Libiërs loyaal aan Gaddafi doodgeschoten? Ja, nee, het is zeker begonnen met um, misdaden van de politie en uh, het leger. Uh, maar ik denk dat er een punt gebeurd is waar dat de, de politie en het leger gezegd hebben we gaan dat niet meer doen. We willen niet onze eigen buren, onze um, fellow Libyans doodschieten. Um, en dan zijn ze binnengekomen met deze huurlingen. Um, en dat heeft natuurlijk de situatie nog vermoeilijkt. Want dat zijn, de huurlingen zijn mensen van um, rebel movements... Uh, van Chad en andere landen... die gewoon zijn om oorlogen te vechten. oogeloos. Dus, ja, met, met automatische wapens. Dus uh, het is een veel gevaarlijker fase geweest... En dat, is nog bezig rond Tripoli. Als we nu kijken naar Gaddafi zelf, hè? laten we zeggen dat het regime gaat vallen... en dat hij bijvoorbeeld gevangen genomen wordt, hè? dat hij niet overlijdt. Wat moet er volgens u met hem gebeuren? Is dat ook een enkeltje Den Haag? Ja, hij moet zeker naar Den Haag gaan. En ook officers van het leger die um, deze misdaden gemaakt hebben. Die bevel gegeven hebben. Die het bevel gegeven hebben, zeker. De reportage was van Hans-Jaap Mellersen dus vanuit Libië. Leo Kwarden, hier Arabist nog steeds in de studio. Leo, we hadden het net voor vijf uur over laten we zeggen, de laatste ontwikkelingen ja. in, uh, in Libië. Waarbij je dus ziet dat de rebellen steeds meer innemen. Dat is een ja. patroon wat je he over heel Libië ziet. Ja, ja, het begint ook echt in het, in het westen. Ik heb het idee dat uh, ja, je hebt de afstand tussen Tripoli en de, en de grens met Tunesië is ongeveer een... Uh, een anderhalf uur rijden met de auto, een kilometer of 120, 150. Dan heb je een aantal steden en uh, naar de stad die dichtst bij Tripoli ligt, is stad, die is uh, volgens mij nu in handen van uh, rebellen. En dat, uh, dat uh, geldt ook voor uh, Zouard. Er zijn volgens mij eerst nog uh, behoorlijke gevechten geweest, maar die zijn nu in handen van de rebellen. Ja. Maar dan komt de hamvraag natuurlijk, want Tripoli, daar draait het allemaal om. Ja. En Tripoli is nog lang niet in handen van de rebellen. Nee, nog niet. Maar ik heb wel het idee, ook als ik de beelden zie van uh, op Jazeera... dan uh, zie je bijvoorbeeld het Groene, het groene Plein. Uh, heel vreemd voor mij om dat te zien, want ik ken het ook, het Groene Plein in Tripoli. Maar normaal gesproken zitten daar uh, fotografen met, uh, met een aardig zitje... en een opge, opge, opgezette panter. Daar kun je foto's laten maken van, je, van jezelf in een soort van setting. Uh, en dan zie ik nu ineens mensen lopen die duidelijk uh, geagiteerd rondlopen. Niet dat ze aan het vechten zijn, maar ze zijn duidelijk uh, ja, aan het bellen, druk bezig... Voor mij typeert dat de, de situatie op dit moment in Tripoli... waarbij sommige wijken in handen zijn van, uh, van rebellen, uh, demonst demonstranten... andere wijken duidelijk in handen zijn van Gaddafi... Het, ik denk dat het zich allemaal gaat concentreren... rond de, de woongebieden, de leefgebieden van de, van de Gaddafi-familie. Azizia, dat is een van de, van de voorsteden zeg maar, van Tripoli. En dat ook, uh, we zullen zien dat binnenkort... gewoon de buitenwerken van Tripoli in handen van demonstranten vallen. Want dat is uiteindelijk de crux waar het op draait. Die verschillende families, die verschillende clans worden ze ook wel genoemd. Als uh, een van de clanleden van de familie van Gaddafi overloopt... dan is het gebeurd? Nee, zo is het niet. We die, uh, het is niet zo dat die... Kijk, die clans maken we onderdelen uit van stammen. Het zit vrij ingewikkeld in, in, ja, ja? in elkaar. Het is geen, geen, simpel, geen, geen simpel verhaal. Je hebt dus verschillende grote stammen in, in, uh, in, in, in Libië. Uh, van een deel daarvan zijn echte steunpilaren van Gaddafi. Maar die, die stammen spreken niet altijd met één mond. Ik bedoel, die stammen zijn ook onderling weer ver, ver verdeeld in bepaalde secties. Nou, op het moment dat er, uh, dat er druk komt. Uh, zoals nu het, het, het, het geval is met een uh, revolutie die bezig is. Dan zul je zien dat uh, bepaalde stammen die aanvankelijk Gaddafi steunen. Dus nu zeg maar de andere kant gaan kiezen. Um, en dat kan ook zo zijn met de Kaddafastan van Gaddafi. Die staat niet als één man achter, um, achter, achter Gaddafi. Zullen ook uh, dissidente elementen zijn en ook mensen die gewoon eigen voor hun geld kiezen. En wat een positief geheel is in het geheel. Um wat ook Jan-Jap Nelissen zei, is dat er, zijn geen, er zijn geen wraaknemingen geweest in het Oosten. Dus met andere woorden, mensen die overlopen, hoeven dus die zullen denken van nou, er zijn geen wraaknemingen geweest. Maar we kunnen dat wellicht veilig doen. En dat helpt veel meer aan het zeg maar, afbrokkelen van Gaddafi's macht... ook binnen zijn eigen stam... dan wanneer er wel zouden zijn geweest. Goed, dat is de actuele situatie. Ondertussen zit, uh, zit het diplomatieke front ook niet uh, stil. Engeland en Frankrijk die hebben we ondertussen al opgeroepen... om sancties te treffen tegen Libië. Daar sluit Nederland zich bij aan. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal, die spreekt van een grove schending van de mensenrechten. En hij vindt ook dat Gaddafi berecht moet worden... voor het internationaal strafhof in Den Haag. Maar vooralsnog gaan zijn zorgen vooral uit naar de Nederlanders die Libië willen verlaten. Er zijn nu nog om en nabij de 50 Nederlanders die weg willen uit Libië. Um, het geeft al meteen aan, gisteren hadden we het over zo om en nabij de 35. Het blijkt er nu 50 te zijn. Wat dat betreft die cijfers, ik kan het niet anders zeggen, veranderen voortdurend. En dat heeft alles te maken met de ontzettend moeilijke... Communicatie binnen het land en ook tussen trouwens Nederland en Libië. Waarom is het zo moeilijk om weg te komen? Dat heeft alles te maken met de onveiligheid in het land zelf. Dus bijvoorbeeld mensen over land eh, richting Tune Tunesië of Egypte brengen... Is, daar zitten volop veiligheidsrisico's aan vast. Maar daarnaast ook het vervoer sowieso. Het, het, de beschikbaarheid van eh, transportmiddelen, auto's... Taxi's rijden niet, zeggen we zouden wel gek zijn om die onveilige wegen uh, te bereiden. Kortom, dat zijn de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden. Daarbij komt natuurlijk dat ook onze ambassade in, in uh, Tripoli uh, voor een hell of a job staat. Uh, het probleem dat we hebben is dat we bijvoorbeeld ook, toen wij met de Hercules, eerst met de DC-team en daarna met de Hercules in Tripoli zijn aangekomen, we wel mensen aan boord hadden die, uh, waarvan de bedoeling was dat ze zouden gaan ondersteunen... in de richting van de ambassade, maar ze mochten niet van boord. Dus dat zijn allerlei van die obstakels waarmee we geconfronteerd worden. Als we kijken naar de politieke toestand, de veiligheidstoestand in, in Libië... Um, ja, er gaan er nu steeds meer stemmen op. Bijvoorbeeld de hoge commissaris van de Mensenrechten die zegt... er is krachtig ingrijpen van de internationale gemeenschap noodzakelijk... Engeland en Frankrijk hebben gezegd... wij willen sancties treffen, uh, financiële, economische... als het gaat om uh, uh, de leveranties en uitvoer van wapens. Sluiten u zich aan bij die oproep van Frankrijk en Engeland? Uh, ik mag zeggen dat ik mij daar zeker bij aansluit... want ik heb dat al eerder zelf ook aan de orde gesteld. Wapenembargo, dat is één. Ten tweede, bevriezing van tegoeden. Ten derde een uh, verbod op reizen vanuit Libië... voor diegenen die tot dat regime behoren. Dat zijn het soort van zaken waar we aan moeten denken. En natuurlijk gaat dat ook gepaard met noodhulp... voor zwerven die daar naartoe kunnen brengen. In eerste instantie dan vooral medisch. Hè? Want, het, want de medische, de, de toestand in de ziekenhuizen enzovoort... Die is met geen pen te beschrijven. Dus noodhulp... Uh, ...andere goederen daar naartoe brengen. Dat is wat we kunnen doen. Moet hij berecht worden? Er zal grondig onderzoek moeten worden gedaan. Een beetje vergelijkbaar met het soort van onderzoeken... ...die, die er door internationale commissies bijvoorbeeld wordt gedaan... ...wanneer mensen inderdaad zeer zwaar over de schreef zijn gegaan... ...met gove mensenrechten schendingen. Dan vervolgens zou het het mooiste zijn natuurlijk... ...wanneer het regime inderdaad van een andere snit zou zijn over een tijd en dus rechters uit het eigen land, hun voormalige leider zouden berechten. Als dat niet mogelijk is, kom je bij internationaal gerechtshof terecht. En dan in het bijzonder bijvoorbeeld bij het internationale uh, strafhof. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken was dat. En er was in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Straks de politiek komt ouders tegemoet die liever een andere geboorteplaats willen hebben op de geboorteakte. Het probleem speelt bijvoorbeeld op Texel. Eerste files en die horen we van John Soka. 19 stiks, goed voor 70 kilometer. Het is beduidend minder druk eh, vanwege de voorjaarsvakantie. De meeste files rond Utrecht op de A12 en de A28. Er verder nog één opvallende file door een spoedreparatie. Die staat op de A59, CX-Richting Os. Daar staat voor het knooppunt Empel 5 kilometer. Bij knooppunt Empel is de rijstok afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Egypte is het alweer twee weken geleden dat president Mubarak aftrad. Dat gebeurde na weken van demonstraties. Hij is weg, revolutie geslaagd, zou je denken. Maar de actievoer, actievoerders die verzamelen zich toch weer op dat Tahrirplein in Cairo. Journalist uh, Tjitske Linksma is erbij, daar op Tahrirplein. Tjitske, uh, zo te horen ook, is het een drukte van belang bij jou? Het is een enorme drukte van belang, inderdaad. Uh, vanaf 12 uur vanmiddag... Uh... Er zijn hier vele tienduizenden, ja het is moeilijk voor mij te schappen, maar echt vele tienduizenden mensen uh, gekomen. En het is echt een komen en gaan van uh, uh, hippe jongeren, traditionelere mensen, hele families uh, die hier... Ja, nu loopt er een, een, een, een, een gezin hier met, uh, met kinderen in karretjes uh, me langs. Uh, en iedereen draagt vlaggetjes, uh, heeft vlaggen, er is een vlag op... Uh, de wang geschilderd en het is echt een, ja, het is eigenlijk een soort bevrijdingsfeest. Zo, zo uh, zou je het eigenlijk het beste kunnen benoemen. Yes. Mensen zijn uh, enorm blij dat ze de vrijheid hebben, dat ze samen kunnen komen. Ook al uh, is dat uh, uh, is eigenlijk uh, uh, toch nog wel verboden op een bepaalde manier. Um, uh, maar mensen doen het gewoon, uh, genieten van die vrijheid. Lopen met leuzen rond. En uh, vieren het nieuwe Egypte zal te zeggen, het is voor het eerst. Um, hoor ik van iedereen dat Egypte is eindelijk van hen. En, en dat wordt gevierd. Ze vieren dus het nieuwe e Egypte, maar aan de andere kant zou je zeggen... Van waarom gaan ze daarvoor dan weer de straat op? Ik bedoel, ze hebben hun feestjes uh, toch de afgelopen weken ook gehad? Ja, het is een feest dat ze elke vrijdag uh, willen vieren uh, de komende tijd. Um, uh, dat nieuwe Egypte, dat, uh, dat, dat werd... Bijvoorbeeld symboliseert vanmiddag door een koptische priester, een christelijke priester die samen gearmd met een islamitische geleerde door de menigte ging. En die werd aan alle kanten gefotografeerd. En uh, uh, die eenheid en uh, die vrijheid, ja, die willen mensen blijven vieren. Aan de andere kant is het ook een, natuurlijk een politieke demonstratie. Mensen roepen leuzen. Er zijn podia hier waarop um, uh, de een na de andere actievoerder um, de eigen eisen bekendmaakt. En die variëren van dat de premier weg moet, de minister van Buitenlandse Zaken moet weg, het hele kabinet moet weg, uh, het geld dat Mubarak gestolen heeft van het volk moet terug, Hup. Mubarak moet berecht worden enzovoort. Dus het is echt een combinatie tussen ja, een groot volksfeest, bevrijdingsfeest, en een politieke demonstratie. Oké. Okay. Dankjewel Tjitske. Tjitske Linksma vanuit Cairo. Ja, Leo Kwarten, um, Er worden nogal wat verschillende eisen gesteld aan de Egyptische overgangsregering. Die kunnen ze nooit allemaal inwillig. Nee, nee, dat wordt erg, erg moeilijk natuurlijk. Ja, als de als dood die, uh, die mensen die zo lang hebben be, uh, betoogd... voor een nieuwe regering in, uh, in, in Egypte... dat er uh, ja, gewoon oude, oude mensen blijven, blijven zitten... die zeg maar, de politiek van uh, Mubarak en zijn, en zijn makkers voortzetten. Ja. Want uiteindelijk is er, er... ergens is er heel veel veranderd... en ergens is er ook niet heel erg veel veranderd. Dat zijn dezelfde veel... mensen. Exact. Want waar heel veel is veranderd, is op uh, straat. Er is dus ge geen angst meer. Uh, ze hebben een over, over, overwinning bereikt. Uh, Mubarak is, is weg. Uh, ze hebben concessies losgekregen van de nieuwe junta die uh, Egypte in feite bestuurt. Hè? Dat, dat driemanschap van uh, milita militairen. Uh, dat is allemaal heel erg goed. Er zullen verkiezingen voor, voor komen. Dat is allemaal prachtig. Uh, de overgangsregering -ger -ger zou uh, ook, uh, uh, hè? er zouden ook een aantal oppo uh, oppositieleden in, uh, in zitten. Uh, en nu opeens blijkt dat, uh, ja. Uh, Zo'n man is Ahmed Shafiq, de premier, die, die dan ineens weer naar Cher-Maché gereisd. En dan, ja, wat, wat doet hij daar? Er zat toch die. Uh, die in Mubarak, Mubarak, Mubarak, die zat ja. daar toch? Die was toch. Uh, ja, die, die slikt toch zijn, zijn de pillen niet meer. Die was gaafstaast haast in coma, als ik de verhalen mocht geloven. Wat, wat deed hij daar dan? En mensen gaan natuurlijk direct. Uh, ja, Ze zijn toch een beetje wantrouwend nog? Want, wantrouwend te denken van, uh, zou het toch zo zijn dat die Shafiq gewoon hier blijft zitten? En nog steeds de orders van Mubarak uitvoert. En uh, wat wil uh, het leger eigenlijk? Want het leger heeft nog steeds een cruciale. Positie binnen de, binnen de samenleving, de bedrijven die ze altijd in handen hadden, die zijn nog steeds in hun handen. Ja. En uh, wat, wat verandert er nu eigenlijk? Nou, als ik dat zo van jou hoor, eigenlijk ontzettend weinig. En daar zijn de mensen misschien wel heel erg gezorgelijk over. Ze zijn er zorgelijk over. En ik denk ook dat... Maar uh, nou goed, uh, ze zijn al zo ver gekomen dat... Uh, ik denk dat, uh, dat de, uh, de massa's, hè, zoals je dat dan noemt uh, in Egypte... dat die uh, denken van, nou, we moeten vooral de druk op de ketel houden. Ik bedoel, uh, ja. We hebben gezien, uh, laten zien wat people's power betekent. Uh, laten we vooral druk op de ketel houden. Anders dan, uh, dan gaan we gewoon weer terug naar het, uh, het oude bewind. Ja, maar er kan ondertussen wel gelachen worden in Egypte. Uh, gelukkig wel. Maar ja. dat, dat het is kon... een vrolijke manifestatie, hoorde ik net. Ja, ja, ja zeker. Maar massaal... Dat is ook ook erg belangrijk. Ja. Egyptenaren zijn vrolijke mensen... maar ze zijn ook erg massaal. Dus, het, zijn heel veel Egyptenaren. Ja, het zijn heel veel Egyptenaren. Dat hebben we ondertussen wel geleerd. Dat ja. er heel veel Egyptenaren ja. zijn. Goed, vandaag dus weer ook de Egyptenaren bij elkaar... op het Taghiënplein. Maar dat is iets heel anders dan wat er in Libië aan de hand is. En dan gaan wij om zes minuten voor half zes... ook iets heel anders doen. Namelijk het Binnenlandse Nieuws. CDA en eerder de Partij van de Arbeid die pleiten al voor verruiming van de geboorteakte. Zodat niet automatisch de geboorteplaats van het kind in het paspoort komt. Maar dat ouders kunnen kiezen tussen of de geboorteplaats van het kind of de woonplaats van de moeder. Het zou een uitkomst zijn voor moeders uit kleine plaatsen... die in een ziekenhuis in een nabijgelegen stad moeten bevallen. In een stad waar ze niets mee hebben. We vroegen u eerder vanmiddag via Twitter en de sociale media en ook via de radio... van wat u daar nou van vindt. En of hij suggesties heeft. Nou, dat hebben we geweten. Er zijn veel reacties op gekomen. Onder andere van onze Spaanse correspondent. Die zegt, ja, ze willen in Spanje wel dat ik de achternaam van mijn moeder opgeef. Maar na het lezen van de naam Stoutjesdijk haakt me meestal af. En er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, wat een onzin. Gewoon de plaats van waar je geboren bent. En heel veel mensen die zeggen, ja, waarom zetten we dit nou eigenlijk op? Uh, waarom kan er niet een kraamkliniek op je eiland worden geopend? Nou, dat gaan we vragen aan Thea Niehof, die is verloskundige... Uh, loskundige op Texel. Teda Niehoff, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hopen de vrouwen die u begeleidt allemaal op een bevalling op Texel? Nou, ik heb er net één gedaan, en die mevrouw heb ik ook direct even weer gevraagd. Ja. En, uh, en ja. Nou. Ze, zij vond het ook fantastisch uh, om thuis te bevallen. Het is prachtig gegaan. Een mooie zoon is geboren. En bij haar ligt het ook een heel klein beetje emotioneel. Om toch op het eiland te bevallen. Want ze willen en, allemaal een echte Tesselaar zijn. Ze willen allemaal een echte Tesselaar En ze willen geen kraai, zoals dat heet. En wat is een kraai? Een kraai is uh, de naam van de vogel. En dat wordt gegeven aan de kinderen die uh, in Den Helder, in het ziekenhuis, geboren worden. Dat wordt gezegd hier op het eiland. Ja, het dus, ligt echt gevoelig. Het ligt echt gevoelig. Ik heb net ook nog even de huisartsen gevraagd... die hier voor mij... ik zit hier nu 14 jaar verloskunde te doen. De huisartsen voor mij... Uh, die heb ik ook nog net heel even gevraagd. En die zeggen... die beamen dat ook. Dat het echt gevoelig ligt. En dat het emotionele zaad is. Dus wat dat betreft... zou het voor ons echt wel heel fijn zijn. Maar ja, dan ben je toch... deswel niet de zeg ik dan... dan ben je toch niet echt op het eiland geboren in dit geval. Nee, nee maar we hebben zeven uh, jaar geleden... een 1 april grap gehad. Ja. Uh, het gemeentehuis gaf uit dat toch de uh, kinderen die in Den Helden geboren worden, werden, die mochten zich op 1 april uh, omlaten schrijven naar een echte Tesla. En er stonden echt mensen in de rij om dat te laten doen. Dat geeft aan dat het toch echt hier wel leeft onder de mensen. En dat het in eilanden toch wel heel geweldig is. Ja, en het is niet. niet wat ik zou dan zeggen, uh, probeer dan inderdaad al die medische zorg op Tesla te krijgen als je het zoveel ja. waard is. Ja. Nou ja, je, moet wel, je moet je instuurmomenten strikt houden. Dat zeg ik ook steeds. We hebben een hoog thuis uh, uh, aantal partissen. Dat is uh, bij ons hier op het eiland 51 tot 55 procent. Ten opzichte van landen dat ligt dat veel lager. En ze zijn super gemotiveerd om thuis te bevallen. Maar het blijft wel zaak dat je het veilig doet. Dus het is, het is wel, je blijft insturen op momenten dat het toch echt nodig is. Ja, en insturen, dan, daarmee bedoelt u dat ze dus naar Den Helden moeten in uw dan geval? Gaan met, dan gaan we met de boot over... En heel soms zit er dan een vader bij die toch probeert op het eiland het kind aan te geven. Waar, en, met die rode, ja? en met rode code in het gemeentehuis staat. <laughs> en probeert het kindje aan te geven. Ja. Die probeert gewoon de zaak te flessen. Ja, heel klein beetje wel. Ja. Ah. Zo, ik, hiermee geef ik aan hoe het toch ligt. Ja, ja, ja, precies. Nou goed, het is een politieke discussie. Ik begrijp ondertussen dat uh, de minister, minister Donner, ook uh, voor het uh, idee is zoals dat vandaag ja. geopperd is. Ja, ja. Dus dat geeft hoop, denk ik, op Tesla. Ja, wij, zijn, wij, zijn, wij vinden het heel fijn. En ik denk, als ik over de Wadden spreek, met de Wadden uh, aan de andere eilanden... dat jullie dat ook een heel fijn idee vinden. Goed. Nou, doe alle jonggeboren en alle baby's de groeten daar zo. Ja. En uh, ga door maar met het hart, werk. Ja, hartstikke mooi. Hey, Dank je wel, hè. Dag, dat was Teda Niehoff, verloskundige van Tessel.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 Die opnieuw doden zijn gevallen bij protesten tegen het bewind van uh, Gaddafi, nemen steeds meer Libische diplomaten ontslag. De delegaties bij de Arabische Liga en de VN Mensenrechtenorganisatie in Genève hebben besloten Gaddafi niet langer te steunen. In een grote drukzaak hebben medewerkers van het KLM cateringbedrijf zelfs straffen tot acht jaar gekregen. In catering-trooies werden maandenlang grote hoeveelheden cocaïne gesmokkeld op vluchten tussen Colombia, de Antilliaanse eilanden, Suriname en Schiphol. Justitie nam ruim 33 kilo cocaïne in beslag. Een stad in het westen van Ivoorkust is in handen gevallen... van rebellen die strijden tegen president Bakbo. Een woordvoerder van het Ivoriaanse regeringsleger... zegt dat het leger zich erop voorbereidt... om de stad zouan uniën weer in handen te krijgen. Bakbo weigert plaats te maken voor de rechtmatige verkiezingswinnaar Watara. En de Partij voor de Dieren gaat via de rechter proberen... een plek af te dwingen in het NOS-verkiezingsdebat. De NOS heeft de acht grootste partijen uitgenodigd... om het debat hanteerbaar te houden. Maar de Partij voor de Dieren vindt dat in strijd... met de vereiste pluriformiteit. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Het is grijs, nevelig, lokaal valt ook nog een klein beetje motregen. Ik denk dat dat uh, de komende uren zo blijft. Maar in de loop van de avond en vannacht gaat het in... De westelijke provincies echt een beetje regenen. Voor de rest blijft het nevelig allemaal, door waar de matige zuidelijke wind. Het wordt niet veel kouder dan een graad of 7. Morgenochtend gaat het dan echt regenen in de westelijke helft van het land. De oostelijke helft is nog grotendeels droog. En morgenmiddag is het gewoon overal. Van tijd tot tijd regenachtig weer. er waait een matige zuidelijke wind. En het wordt 8 à 10 graden. Zacht en nat dus. Zondag, dan is de wind naar het noorden gedraaid. en komt er geleidelijk wat drogere lucht in Nederland binnen. Ik denk dat het af en toe nog een beetje regent. Maar in de loop van de dag wordt het steeds droger. Het wordt dan niet meer warmer dan een graad of 7. En volgende week, dat wordt gekenmerkt met een matige oostelijke wind. Met overdagperioden met zon. S'nachts vriest het licht. En overdag wordt het niet warmer dan een graad of 5. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Vanwege de voorjaarsvakantie verloopt de spits minder druk. 29 files, goed voor 94 kilometer. De meeste files staan in de regio Utrecht. En verder nog één opvallende file vanwege een spoedreparatie. Die staat op de A59, CX-Richting Os. Daar staat tussen nieuw en Knoopend-Empel 7 kilometer. Bij Knoopend-Empel is de rechte rijstok afgesloten.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 Lees alles over duurzaam beleggen op triodos.nl. Of praat er eens over met je adviseur. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. De NOS, het Radio 1 -journaal. Natuurlijk ook te volgen via Twitter, NOS Radio 1 en via het internet nos.nl. En vandaag gaat het over Libië. Libische ambassadeur in Parijs, trouwens, die heeft vandaag zijn ontslag aangeboden. Deed hij niet geheel uit zichzelf, want hij moest wel naar druk uit de Libische gemeenschap in Parijs. Libische tegenstanders van Gaddafi bezetten namelijk vandaag de ambassade te Parijs. De dertig mensen die het pand bezetten, die dreigden collectief zelfmoord te plegen, als de politie naar binnen zou komen. Onze correspondent Frank Renaud die nam polshoogte. Schuim tegenover de Libische ambassade in Parijs hebben zich na nou enkele tientallen Libiërs verzameld. Er zijn affiches opgevangen, stop het bloedbad. Met allemaal foto's die ik hier zie op A4, uitgeprint in een mapje, plastic mapje, opgang aan de muur van de gebouwen. Met daarop verschrikkelijk gewonde mensen. Ik zie hoofden die verbrijzeld zijn, rompen die uit elkaar zijn gerukt. En die zijn allemaal te zien op de foto's aan deze muren hier. De ambassade zelf verderop, daar kunnen we niet bij. Die is afgesloten, er staan dranghekken op de weg. politie staat erachter, die iedereen die tegenhoudt, die naar binnen wil gaan. Maar de Libiërs die hier zijn, die willen hun steun betuigen... met de mensen die de ambassade daar verderop, 10, 20 meter verderop, de ambassade hebben bezet. Mohamed Rifat is een van degenen die hier naartoe gekomen is. Hij zit hier al sinds zes uur vanochtend, want in de nacht is deze ambassade hier bezet. Mohamed, waarom een bezetting van een ambassade? Het is heel belangrijk voor ons. We willen aan de hele internationale qu'elle vragen la de libyenne. revolutie heeft. Liby we willen dat de internationale gemeenschap de revolutie in Libië erkent ook echt. En depuis 4 jours het regime Gaddafi niet meer. En het bewind Kadhafi bestaat eigenlijk al niet meer, zegt hij. Maar waarom dan deze bezetting? Om te vragen dat de drapeau van de la van Libië terugkomt. We willen dat een nieuwe vlag wordt opgehangen. Dat is ook gebeurd. En dat de naam van Libië niet meer de naam van Kadhafi Jamaria Arabia Libya Mama machin, Het zal de la van Libië zijn. Een nieuwe vlag en een nieuwe naam. Ook Die nieuwe vlag is opgehangen. Ik zie mangen rood, zwart en groen. En een nieuwe naam voor het nieuwe land ook dat niet meer verwijst naar die leider Kadhafi. Hey, hey, hey. Een man met camouflagekleren komt plotseling aanrennen. Hij heeft een enorme grote poster van Kadhafi bij zich. Roept allemaal leuzen ook. Blijkbaar een aanhanger van Gaddafi, want de mensen hier, de tegenstanders van Gaddafi, rennen woedend achter maan. En de man wordt meteen ook afgevoerd door twee zwaar bewapende agenten, meegenomen en alle anderen worden tegengehouden. Mevrouw staat voor het hekje hier, is uitermate opgelucht dat Gaddafi valt, het bewind van Gaddafi. Ze heeft een... Poster voor zich waarop staat: verzet tot aan de val van alle dictaturen in de wereld. En de Libiërs die hier nu zijn voor het ambassadegebouw, staan ervoor, hebben kleedjes uitgespreid op de stoep, stoffen kleetjes, was hun handen met flessen water en er wordt gebeden op straat. Van Frank Renaud overigens de Franse president Sarkozy, heeft vanuit Turkije het recente geweld uh, sterk veroordeeld. En zegt hij: Gaddafi moet aftreden. Leo Kwarten, hier nog in de studio. Het laatste nieuws, want we hebben het net gehad over die gevechten daar in uh, Noord-Libië. Ja. Uh, dat loopt behoorlijk uit de hand? Of, uh... Ja, goed, het, uh, het, het, het concentreert zich lijkt wel op de strat, uh, Stad Zawiya, dus ongeveer 40 uh, kilometer ten, uh, ten westen van Tripoli. Uh, dat zou in handen zijn van rebellen. Nu is er net weer een tegenaanval geweest van uh, pro-Kaddafi-krachten. Die zou weer zijn teruggeslagen door, door de mensen in, in de stad. Het blijft allemaal erg, uh, erg rommelig. Ja, maar uh, goed, het, het, het, er wordt daar wel in ieder geval hevig gevochten. Ja, er wordt, er wordt hevig gevochten, ja. ja. Oké, okay, maar de toestand en laat zeggen, het overzicht is een beetje onhelder. Wij praten straks verder, want er is ook ander nieuws in de wereld. Uh, om negen minuten over half zes komt bijvoorbeeld uit België. Want morgen ja, zou je toch eigenlijk gewoon kunnen zeggen dat uh, het wielers is. Gaat beginnen. Uh, omloop, wat we vroeger noemden: Omloop het Volk. Tegenwoordig moeten we zeggen: Omloop het Nieuwsblad. Geo Lippens is in Hasselt. Want, Geo, er was een hoop gedoe vandaag over de oortjes. Mogen de wielrenners en de ploegleiders nu wel of geen oortjes in? Er is overleg gepleegd. Um, is dat overleg al afgelopen? Zeker, het overleg is net afgelopen Bert. Het overleg is trouwens niet in Hasselt. Daar was wel afgelopen week de laatste veldrit van het seizoen. Het overleg is een Gent, waar morgen dan die start zal zijn van de omloopend nieuwsblad en ook de finish trouwens. En de heren hebben besloten, de heren ploegleiders samen met de organisatie, dat er morgen gewoon gekoers gaat worden. En dan zonder oortjes. Dat is de uitkomst van het beraad geweest. En men heeft een afspraak gekregen met de grote baas van de UCI, van de Wereldwielunie, Pat McQuaid. Die tot nu toe eigenlijk niet met de coureurs, met de ploegen wilde praten, maar dat gesprek gaat nu plaatsvinden de komende week aan de vooravond van de rittenkoers Parijs-Nice, dus daar gaat verder gepraat worden. En vandaar dat de, de, de ploegen in ieder geval besloten hebben om het morgen allemaal niet op de spits te drijven en om gewoon met of zonder oortjes te gaan rijden, want dat is toch eigenlijk wel het belangrijkste. Ja. Daar ben ik wel benieuwd wat de Rabobank gaat doen. Ja, want die hadden vooravond... harde teksten hè? Ja, want vooraf riep Erik, breuk ik nog uh, min of meer van uh, als er met oortjes gereden moet worden, dan gaan wij naar huis. Dan rijden wij niet. Uh, hij zit nog boven, achter uh, de gesloten deur. En uh, praat daar nog even door met een aantal andere ploegleiders. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij nu als enige ploeg gaan besluiten om niet te gaan starten. Dus ik heb het gevoel dat ook Rabobank morgen gewoon aan de start staat. Ze hebben trouwens een van de favorieten in huis, uh, Lars Boom. En ook Sebastian Langeveld is toch wel een van de coureurs van wie we veel kunnen verwachten in die omlopend volk. Dus uh, laten we zeggen dat ze ook Lange hebben hier om in ieder geval te gaan rijden. Ja, ze waren ook in vorm in het Midden-Oosten, laatst. De nee, ronde. overwinningen alweer. Hè. Precies. In het, in het, seizoen, het seizoen is nog maar net begonnen. Ja, goed. Als het anders is, dan wil ik dat in ieder geval weten. Guillaume, dan bel je zelf wel, hè? Daar gaan we dat zeker doorgeven. Maar ga er maar vanuit dat er morgen gewoon uh, dat al die ploegen aan de start staan uh, voor de omlopend nieuwsblad. En dat dit voorlopig even met een sissertje afloopt. Goed, omlopend vol. Zonder oortjes. Gio Lippans, hoorde u vanuit België. De provincie Zeeland is tekortgeschoten bij het toezicht op het bedrijf Termfos in Vlissingen. Dat is een van de grootste fosforproducenten ter wereld. Dat is de conclusie van een commissie onder leiding van Jan Mans, dat is de oud-burgemeester van Enschede tegenwoordig van Moedijk. Termfos stootte bijvoorbeeld jarenlang te veel dioxine uit. En er werd niet voldoende tegen opgetreden, zegt Mans. Wij vinden dat het bestuur te veel heeft meegedacht met het bedrijf. Uh, we kennen die, die houding, dat komt vaker voor in Nederland, maar als je een... Heb je als overheid die erop toeziet dat je moet handhaven, eh, dan moet je dat ook doen. Dat is een echte, expliciete opdracht en dat is hier niet of onvoldoende gebeurd. Maar wat is er mis met meedenken? Meedenken mag, meedenken kan, meedenken houdt alleen op een gegeven moment op. Ik geef een voorbeeld, cadmium. Eh, problemen met cadmium, een project binnen het bedrijf dat gaat reduceren. Wordt toegezegd, is dan en dan klaar. Is niet klaar, wordt er meegedacht nog een tijd. Wordt er weer meegedacht, nog een tijd. Wordt er weer meegedacht, nog een tijd. En dat moet op een gegeven moment een keer ophouden. En dat moet je als overheid doen. Want je speelt uiteindelijk met gegevens die ook van belang zijn voor de bevolking, voor je omgeving. En waar, waarin moet het dan stoppen? Wat zijn dan de mogelijkheden als overheid? Ik, ik geef een voorbeeld. Uh, je kunt een dwangsom opleggen. en Dan kun je zeggen, nou, die gaan we binnen een jaar in. Maar je kunt ook zeggen, die gaan we binnen een maand in... als je niet voldoet aan de eisen, aan de normen die wij stellen. Dat zijn voorbeelden die je kunt hanteren. Gewoon strenger zijn, dat is het eigenlijk. Precies. Heel streng. Carla Pijs, de commissaris van de Koningin in Zeeland... vindt dat de provincie wel streng genoeg was voor Termfos. Ja, dat herkennen wij niet. Uh, want wij denken dat we een aantal handhavingsinstrumenten ter beschikking hebben. Die hebben we allemaal ingezet, ook in de loop van de, ook in de, loop van de tijd. Ook colleges voor ons. Hè. Ik zit hier vanaf 2007 en ook daarvoor kun je ook in het feitenrelaat zien... dat er diverse handhavingsacties zijn, uh, zijn geweest. Uh, de formele waarschuwingen, de dwangsommen, noem het maar op. Allem, uh, het, hele, het, hele, uh, het hele instrumentarium is, uh, is op tafel geweest. Alleen niet het ultieme en dat is sluiting. En om te sluiten, uh, dan had de situatie veel ernstiger nog moeten zijn. Want op dit ogenblik is de volksgezondheid nooit in gevaar uh, geweest. Nou, dat moet het wel zijn voor je kan sluiten. En ook in Zeeland wil niemand sluiten. Maar u, u herkent zich niet in dat beeld dat u heeft meegedacht met het bedrijf? Nee, als je de gesprekken had meegemaakt, dan kan je dat niet zeggen dat wij hebben meegebracht. We hebben het bedrijf gewaarschuwd en we hebben gezegd, je loopt langs het, randje langs, de af, langs het randje van de afgrond. Uh, mensen maken dit niet meer mee. Hè? En uh, je moet er echt wat aan, uh, aan doen. Maar wat er met Terfels aan de, aan de hand is, is dat het, een, het is echt een, een, een, uh, een loner is. Er is maar één zo'n bedrijf in heel Europa. Dus ze kunnen niet de best denkbare techniek uit de kasten. Halen, die al ergens anders geprobeerd is. Ze moeten het allemaal zelf uitvinden. Ja, dat duurt lang. Carla Peijs, de commissaris van de Koningin te Zeeland. In gesprek met Gertjan jan Dennekamp. Honderden nabestaanden van de vliegramp vorig jaar in Tripoli. Volgende ontwikkelingen in Libië op de voet. zo. Na het verkeer met John Soker. John, uh, spoedreparatie op de A59 bij Empel. Wat is daar aan de hand? Nou, toen zijn ze een voeg aan het repareren. Uh, waarschijnlijk gaat het nog een half uurtje duren volgens Rijkswaterstaat. En dat leeft wel een lange file op, uh, op de A59 vanuit Sirikzee naar Oost. Acht kilometer langzaam rijden tussen Nieuw-Kuik uh, Nieuw en Knoop met Empel. En bij Knoop met Empel is de rechterreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan gaan we naar Ierland, want daar is het vandaag ook de dag van de afrekening. Maar op een iets andere manier dan in het Midden-Oosten. Ieren kiezen vandaag een nieuw parlement. Het land verkeert in een diepe depressie... en het ligt aan het infuus van de Europese Unie en het IMF. En de regering krijgt daar de schuld van. Zo merkte onze correspondent Arjan van der Horst bij een stembureau in Dublin. Good dames gentlemen. Did you vote today, sir? Ja, yeah, Kan yeah. yeah. I ask you what you voted today? Wat heb je gestemd vandaag? Champagne. En deze stemmer heeft op Sinn Féin gestemd. Ja, die partij kennen we vooral als de oude politieke arm van de IRA en Noord-Ierland. Maar is ook hier vertegenwoordigd. En uh, ja, is een van de kleinere partijen uh, die meedoen. Nooit overwogen om op de regeringspartij te stemmen. You never considered to vote for the government party via you're a foil. No. Nou, good enough. Are you angry with the government? Bent u boos op de regering? Ja, yeah, het is in chambers now at the moment, like, you know? Nee, want die hebben er uh, een puinhoop van gemaakt in de regering. Dus die zullen mijn stem niet krijgen. Maar maakt het wel een verschil wie deze verkiezingen zal winnen? Gaat Ierland niet sowieso een hele moeilijke periode tegemoet? Not are now. Very bad. Ja, en dat is een sentiment dat je bij veel kiezers tegenkomt. Want wie er ook aan de macht komt voor de economie, zal een nieuwe regering op korte termijn weinig uitmaken. Can I see what you voted today? Independent. Heeft op een onafhankelijke kandidaat gestemd... Dat is wel typerend voor deze Ierse verkiezingen. Nog nooit deden zoveel onafhankelijke kandidaten mee. En dat zegt misschien wel iets over het wantrouwen tegenover de gevestigde politieke orde. Is dat ook voor u de reden geweest om op een onafhankelijke kandidaat te stemmen, omdat u gewoonweg de andere partijen niet vertrouwt? Um, I think as I said to your colleague it's a transition election, so I don't that any of the parties... ja, Dit is een verkiezing van de overgang. Vertrouwt eigenlijk geen van uh, alle bestaande partijen en kies daarom onafhankelijk. In welke zin heeft de economische crisis uw stem bepaald? Yes, I mean I think the crisis is a, a factor, but I think that the in have been for some time. heeft natuurlijk een rol gespeeld bij haar stem, maar ze vindt dat de Ierse politiek al langer niet goed functioneert. Corrupt misschien? Do you think Irish politics is corrupt? I think it has been, and I think there's a sort of scrambling now... to try and clean it up and cover over the traces. Ja, de Ierse politiek is zeker jaren corrupt geweest... en dat is misschien wel typisch voor een klein land als Ierland... waar iedereen iedereen kent. Maar goed, Ierland is geen klein land meer, is nu onderdeel van het grote Europa... dus dit kan niet langer voortduren. En we zien nu eindelijk dat de bezem er doorheen wordt gehaald. Can I you, uh, did you vote today? Oh yes, yeah. Christy Borg, independent. Een onafhankelijke kandidaat. Nooit overwogen om op de huidige regering te stemmen? You would never consider a vote for the present government, Fiona Foy? Oh, no way, Fiona If you don't mind me saying on way right, that we're all the wankers. Ja, deze kiezer draait er niet omheen, Fiona Foil, dat zijn klootzakken. Ja, en wat opvalt bij dit stembureau is dat we niemand zijn tegengekomen die op de regeringspartij via een Foil heeft gestemd. En natuurlijk is dat niet representatief, maar je kan denk ik wel geruststellen dat de regeringspartij op een grote verkiezingsnederlaag afstevend. En we hopen daar dit weekend, morgen wellicht al, de uitslag van te hebben, hoort u hem weer, Jan van der Horst. Ja, Libië, voor honderden Nederlanders heeft die opstand in Libië een aparte dimensie. Het zijn namelijk de nabestaanden van de 61 landgenoten die vorig jaar omkwamen bij de vliegramp in Tripoli. Tibor Poelman is een van hen. Hij verloor zijn beide ouders met de crash met het toestel van Afrik Airways. De huisarts in opleiding die volgt het nieuws op de voet. En het leed in Libië komt hard bij hem binnen. Ik vind dat verschrikkelijk. Dat grijpt me enorm aan. Uh, het is daar, uh, er wordt daar gemoord, er is geweld, er is doodslag. Het aantal slachtoffers is hoogstwaarschijnlijk nu al een veelvoud. van het aantal slachtoffers wat gevallen is. toen het vliegtuig met mijn ouders daarin daar neerstortte. Uh, ja, dat, dat grijpt me zeer aan. Tegelijkertijd loopt er ook nog een onderzoek. Dat wordt gedaan door de Libische Rijksluchtvaartdienst. Maakt u zich zorgen over het onderzoek? Want het is op dit moment natuurlijk een chaos in Libië. Ja, grote zorgen. zorgen. Ik. Uh... Ja, ik heb er een hard hoofd in. Ik betwijfel of er ooit nog wat uh, van bekend wordt. En uh, ja, de waarheidsvinding. Uh, willen weten wat er gebeurd is. Uh, ja, dat, dat is voor ons van groot belang. ook Voor de verwerking. Ja, waarom is het nou belangrijk voor u als nabestaande. om exact te weten wat daar aan de hand is geweest? Um, ja, omdat. Uh, omdat het iets is wat heel moeilijk te bevatten is, uh, je ouders uitzwaaien. Uh, ja, afscheid nemen, lekker op vakantie naar Zuid-Afrika... een land waar onze we, we hele familie graag komt. En dan ineens zijn ze van de aardbodem verdwenen. Dat is, is eigenlijk niet te bevatten. Ja, ik kan het misschien wel rationeel verwoorden... maar emotioneel is dat niet te bevatten. En ik denk dat het helpt... of dat het, het, het, het leren bevatten daarvan... dat daarbij helpt als je weet wat er precies gebeurd is... wat er mis is gegaan, wat de oorzaak was. En terwijl de nabestaanden het al moeilijk hebben... krijgen ze ook in Nederland geen rust, zegt hun advocaat Viru Mewa. Wij krijgen, terwijl dit speelt, allemaal ook nog signalen van onze cliënten... dat ze zijn benaderd door een detectivebureau uit Leeuwarden. En daarin staat kort gezegd dat zij zijn ingeschakeld door een Amerikaanse partij... met het bericht dat zij zeer deskundig zijn... in het afwikkelen van schade naar Amerikaans recht... en dat zij vooral die mensen moeten inschakelen... Uh, mensen storen zich daaraan, onze cliënten storen zich daaraan... Uh, vooral vanwege het feit dat ze niet weten hoe ze aan de adresgegevens komen... en hoe ze eigenlijk weten dat hun geliefden zijn komen te overlijden. Het is natuurlijk uh, wel iets, als je uit het niets een brief ontvangt... waarin staat, wij hebben vernomen dat uw geliefde is overleden... en kijk eens eigenlijk wat wij voor u kunnen betekenen. Ook Tibor Poelman kreeg een brief. Hij heeft er geen goed woord voor over. Kijk, inhoudelijk in die brief... He, de, de, noemen ze dus van dat zij denken dat er wel een link zal zijn met Amerika. En dat ze daardoor het voor een Amerikaanse rechtbank kunnen krijgen. En uh, nou ja, dat ze dan dus een procedure kunnen starten in Amerika. Maar uh, dat kunnen ze helemaal niet weten. Ik bedoel, het is een feit dat ze dat niet kunnen weten. Want niemand weet iets van de, tussen, van de stand van zaken van het onderzoek. Dus dat, dat, dat riekt toch een beetje naar loze beloften. En, ja, uh, en waar het ook naar riekt, hè, dat maakt in ieder geval op mij de indruk dat deze mensen uh, uit zijn op geldelijk gewin over de rug van nabestaanden. Nou, daar word ik onpasselijk van. Tibor Poelman, nabestaanden, in gesprek met verslaggever Olof van Jolen. Um, ja, nog steeds in de, de studio, Leo Kwart. Leo, um, als we nog eventjes ook de actuele beelden op ons laten inwerken. Ik zie voortdurend mensen met uh, vlaggen uh, zwaaien... met die oude vlaggen die eigenlijk weer nieuwe vlaggen zijn. Ja, ja, het is een uh, soort van... Uh... Her van de trots. Het is de, de eerste vlag van, van Libië eigenlijk. Dus Libië werd onafhankelijk in uh, 1951. Op een hele vreemde manier. Het was een uh, Ita Italiaanse kolonie geweest. Maar Italië was die kolonie weer kwijtgeraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog aan ja. de geallieerden. En de, uh, uh, de Verenigde Naties heeft toen, uh, onder leiding van de Nederlander... en uh, Adriaan Pelt heeft uiteindelijk het, uh, het land uh, Libië bijeengeboetseerd. Ge uit drie verschillende streken. Serenica, dat is ja. uh, waar Benghazi hoofdstad van is... Tripoli en het zuiden, de Fezaan. En daar kwam die vlag uit voort? Ja, het was de, die, die vlag. En die, die vlag is wel belangrijk. Met name, het zijn, het zijn drie kleuren. Dus uh, rood, het bloed wat vergroot is in de onafhankelijkheidsstrijd. Uh, het groen. Het staat voor, uh, voor de voorspoed, maar ook een, een, een referentie naar de, naar de islam. En het, zwart, en het zwart, dat was de referentie naar de Sanussi-beweging. En de Sanussi-beweging is ongeveer 200 jaar oude religieuze beweging in, uh, in, in Libië. Absoluut geen, uh, echt een, een, een, een gematigde beweging. Uh, maar, de, zeg maar het koningshuis kwam, kwam daaruit uit voort. En het was een soort van trots van... Uh, ja, dat is dus erg, erg belangrijk. We kijken nu ja. eventjes naar Sky News um, op dit moment. Waar ze breaking news hebben dat Gaddafi daar zo op dat groene plein uh, zou uh, staan. Um, op dit moment. Dit is inderdaad... Uh, is dat hem? Want wij, jij kijkt mee. Is dit hem? Dit is hem. Dit is absoluut Gaddafi en, Gaddafi. en hij spreekt de mensen toe. En, en weet nog niet wat hij, wat hij zegt. Nee. We eens kijken of we wat geluid erbij kunnen krijgen. An answer to the agent. Reply to the liars. Antwoord op de leugenaars. Reply to the mass media, the media. Antwoord op de massamedia. The mass media, the mass lies. This is the great people of Libya. Dit is het grote volk van Libië. You are. The fruit of the Jullie zijn het fruit van de revolutie. Jullie zijn het fruit van de revolutie. Jullie zien pride en digniteit in de revolutie. Jullie zien and en glorie in de revolutie. Het is de jihad van de heroes. Het is de revolutie die to omar al-Muqtar. Het is de revolutie die we set up memorials. Ik ben onder het publiek. We gaan door met vechten, we zullen ze verslaan. We We zullen hier. Overlijden. We zullen sterven op de heilige grond van Libië. Net zoals we het vorige het Italiaanse imperialisme, de koloniale macht, hebben verslagen. This is the formidable force, invincible. Force of youth. Het is de onverslaanbare kracht van de jeugd. is, Life green banners is useless. Leven zonder alle groene tekens, de tekens van de revolutie, de tekens van Gaddafi, is waardeloos. We luisteren naar de toespraak van Gaddafi, de Libische leider. Die spreekt op dit moment live het Libische volk toe in Tripoli vanaf het Groene Plein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 en hij kust nu met zijn handen richting de menigte. En hij uh, bedankt iedereen. En ik hoor toch wel een soort van gejuich, Leo, Leo Kwarten. Um, wat voor toespraak is dit? Ik bedoel, dit is wel wat samenhangender dan de afgelopen toespraken. Maar hoe moeten we dit duiden? Ja, als, als uh, de man die, uh, die aan, een, aan een kluitje aanhangers nog uh, laat zien dat hij dit nog, nog steeds is. Want het staat niet helemaal vol. Het staat klein. absoluut niet vol. Wat ik hier, hier zie, het zijn een, een paar honderd uh, aanhangers... die met uh, allemaal standaard uh, portretten... Uh, Ella, ja, uh, laat, laten we dat geluid eens even ja. erbij zetten. Want ik wil wel even horen hoe dat klinkt daar. Oh, nou, we hebben het Engelse geluid erbij. Dat is op zich wel jammer. Maar uh, ze zijn namelijk wel aan het juichen-forum. Uh, uh, ja, maar het is meer dat ze eigenlijk moeten juichen. Het is meer dat, moet je het zeggen, dat, om dat te zeggen dat het allemaal zo, euh, zo verschrikkelijk spontaan gaat, wil ik niet zeggen. Vooral ook omdat al die, al die vlaggetjes en allemaal hetzelfde, die zijn gewoon uitgedeeld natuurlijk. Die mensen die, die moesten allemaal naar, het, naar het, het, het, het Groene Plein komen, want daar is het. Hij spreekt vanaf de, de, de muur van de oude stad van Tripoli. Dus ze staan allemaal op het Groene, groene Plein zelf. Euh, maar het zijn vooral niet, niet veel mensen. En, en ja, het, is een, het doet mij een beetje denken aan die de laatste verschijning van Saddam Hussein. In, in Bagdad, voordat de, de grote invasie begon in, in uh, van, van Bagdad zelf, van de, van de galieerden Ghal in 2003, die nog een laatste verschijning had van, uh, van uh, Saddam. Het was hier ineens weg. Ik, ik weet niet, dit zou wel eens een van de laatste keren zijn dat we dat Morma Gaddafi hebben gezien. Ja. Misschien had hij ook zelf enorm behoefte aan om, om nog een keertje toegejuicht te worden, een keertje echt die mensen te zien. Ja, nou ja, dit is dan het geluid wat erbij hoort. En met alle kraken enzovoorts is wel heel symbolisch uh, goed. Uh, het nieuws hebben we een heel klein beetje uitgesteld... want we wilden toch eventjes live zijn... bij deze onverwachte toespraak van uh, kan Daffy... vanaf het Groene Plein. Zometeen van 7 tot 8, manjaren. Alles maar dan ook alles over echte worst... met smaakmeester Johannes van Dam... worstmaker Samuel Levi... en strenge worstmeesteres Tini Schouten...